Rick Grashof is gekozen tot partijvoorzitter van GroenLinks. Op het congres van de partij in Utrecht won hij in twee rondes... van de andere twee kandidaten, Lot van Hooidonk en Pieter Kos. De 51-jarige Grashof was eerder Kamerlid van GroenLinks... en werd houder in Rotterdam. In Mali is opnieuw een Franse militair gesneuveld. Het is de derde Fransman die is omgekomen bij de gevechten... in het Afrikaanse land. De parachutist werd onder vuur genomen in een gebergte... in het noordoosten van Mali... De Franse operatie in Mali begon half januari nadat moslim-extremisten het noorden van het land in handen hadden gekregen. Binnen een paar weken hadden de Fransen alle bezette steden heroverd, maar de rebellen bieden nog altijd fel weerstand. In New York heeft een ongeboren kind het auto-ongeluk overleefd waarbij zijn beide ouders om het leven kwamen. Het jongetje werd op de plek van het ongeluk ter wereld gebracht. De ouders waren met een taxi op weg naar het ziekenhuis voor de geboorte van hun kind. In de buurt van hun huis werden ze aangereden. De hulpverdeners besloten het jongetje meteen te halen omdat de moeder er slecht aan toe was. De baby is met zware verwonding opgenomen in het ziekenhuis. Zijn ouders overleden daar. Het is niet bekend hoe de taxichauffeur aan toe is en de veroorzaker van het ongeluk is na de botsing doorgereden. In de Eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van NEC. In Nijmegen werd het 3-0 voor de Rotterdammers door twee doelpunten van Boetius en eentje van Pelle. Het weer, nog altijd veel bewolking, maar ook steeds vaker af en toe zon. Vannacht opklaringen en temperaturen iets onder nul. Morgen schijnt de zon flink en stijgt de temperatuur snel, maximaal 11 graden. En dinsdag wordt het met 15 graden nog warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Waar klinkt dat uh, kabaal? Dat klinkt in Waalwijk. RKC AZ, Richard. Ja, het is een klein stadionnetje, maar de mensen kunnen hier een hoop lawaai maken. RKC is op 2-1 gekomen. En weer is het die spits, Mart Lieder, Die jonge, talentvolle spits van Vitesse gehuurd. Verhuurd aan RKC. Die de tweede goal maakt. De goede aanval van RKC. Met uh, Lieder aan de basis daar. Dan wordt er geschoten door Braber. Is de bal niet weg. En via Jozefzoon zojuist ingevallen in de kluts is het dan uiteindelijk Lieder die de bal voor het laatst met zijn hoofd raakt van heel dichtbij. En zo leidt RKC opnieuw tegen AZ met 2 tegen 1. Roda eh, Groningen, daar zijn ze toch rustig aan het vieren, Ragnar. Ja, denk het wel. Wel nog Groningen nu met Texera in het strafschopgebied. We zitten een kwartier voor tijd vanzelfsprekend. Half drie begonnen. Schot van Manjasko de rechtsbek. En Roda gaat uitverdedigen met Tamata. Het blijft 4-1 voor Roda. Straks om half vijf begint nog ADO Den Haag tegen Heracles. Bezig is de hockeywedstrijd tussen Amsterdam en Kampong. Geert de Groot. 1-1. Twaalf minuten nog te spelen. Amsterdam schiet daar weinig mee op bij dat gelijkspel 1-1. Kampong gaat het zo langzamerhand koesteren. Kijkt schuin naar het scorebord en ziet daar nog staan... 11 minuten, 57 seconden. Als ze hier gelijk spelen, blijven ze gewoon vijf punten weg bij Amsterdam. Maar Amsterdam, ik heb het al gezegd, het moet hier winnen, wil het aanhaken. Spanning dus. Heel veel spanning. Boa! Ah. Een clubje uit Engeland heet de Rolling Stones. Miss you. Ja, en een clubje uit Waalwijk heet RKC. Er staat voor tegen AZ. Richard. Nog steeds 2-1. 10 minuten nog. En een kans zojuist voor Jozefzoon om 3-1 te maken. En kort daarvoor Braber ook om te scoren weer voor RKC. Terwijl zich nu aan de zijlijn meldt Rodney Snyder. Die erin gaat komen bij RKC. Ik zie het nummer 10 omhoog gaan. Dat betekent dat Robert Braber... die een beetje aangeslagen ook is na een overtreding... Uh, een minuut of 10, 15 geleden van Viergever. Hij gaat naar de kant. Heeft een aardige wedstrijd gespeeld. Zeker in de tweede helft. En voor de laatste 10 minuten komt dus Snijder 2-1. Nog altijd op het bord. Doelpunt van Lieder in de eerste helft. LT door met de gelijkmaker namens AZ. En daarna opnieuw uh, Mart Lieder. Het is het hoogtepunt voor deze 22-jarige spits. In zijn nog jonge carrière. Weggeplukt twee jaar geleden door Sean van den Brom. Bij hoofdklasser Purmerstein. En nu bij RKC goed opdreven in deze wedstrijd na een overigens heel slechte eerste half uur. Dat moet wel gezegd worden. Weer is er gevaar, maar de bal wordt weggekopt door Hendricksen over de achterlijn. Paniek bij AZ en dus een corner voor RKC. RKC dat in de tweede helft gewoon de betere ploeg is. AZ kwam weliswaar op het randje van buitenspel langs zij via El Tidor. Maar ik heb niet veel meer gezien van de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Geen uitgespeelde kansen. Nauwelijks goed positiespel op de helft van RKC dat ervoor gekomen is. Heeft om veel strijd, heel veel energie in de tweede helft te leggen. Fel in de duels. En dat heeft zich uitbetaald in een goede goal zojuist. In de kluts van opnieuw leader. De corner wordt nu getrapt door Jozef Zoon, zojuist ingevallen. En geplukt dan door Esteban, de doelman van AZ. Die dan haast moet maken. Maar hij wordt gehinderd. Zo gaat dat natuurlijk dan in de slotfase door een aantal spelers van RKC. We gaan de slotfase in met nog een minuut of acht hier in Waalwijk. En de thuisploeg leidt 2 tegen 1. Roda, de thuisclub, leidt heel comfortabel 4-1. En gaan dan bijvoorbeeld uit... Zet inhalen en blijven op doelsaldo 16. Zo spannend is het allemaal onderging, Ze Zit dicht bij elkaar, maar dus is de overwinning die aanstaande is voor Roda... wel een hele belangrijke. 9 minuten voor tijd, 4-1. De stand in aanwezigheid overigens dit u wel van Frans Timmermans... de minister van Buitenlandse Zaken... die eigenlijk bij elke thuiswedstrijd van Roda wel op de tribune zitten en die zal toch ook denken doe er nog maar eentje bij zo in de slotfase Misschien wel nu als Fledderis de bal heeft in de middencirkel voor Roda. Gaat dan wat lopen waar hij eigenlijk moet pasen. Het is hier 4-1, maar Gerard de Groot, Hockey. Ja, opwinding natuurlijk in het Wagenerstadion Ik vers, voorspelde het al, het wordt hier spannend. Loei, loei spannend. krijgt zojuist, zijn eerste strafcorner. De knoest, Roderick Weustof. Hij staat daarbij natuurlijk. Hij scoort niet. De bal komt bij Kemperman terecht. Hij Schiet de bal in het doel van Amsterdam. Kampong juicht, want denkt dat Kemperman heeft gescoord. Maar de bal was buiten de cirkel. Ik denk ook dat ik dat hier goed heb kunnen constateren. Schijt dat er van Bunge was resoluut. Geeft uitslaan in het voordeel van Amsterdam. Direct daarna een uitbraak van Bakker, de spits van Amsterdam. En die wordt gepakt op de kop van de cirkel. Schijt dat er nachtzaam, die zegt... Strafbal En die strafbal wordt een prooi voor Valentijn Verga. Het is 1-1. Zeven minuten nog te spelen. Amsterdam moet dit duel winnen. Moet deze strafbal dus scoren. Want dan staat het met 2-1 voor. Dan moeten ze nog twee, zeven minuten tegen Kampong strijden. En Kampong, die staat nu achter. Het is 2-1 in het voordeel van Amsterdam. Valentijn Verga scoort de strafbal. En als het zo'n zware overtreding was, dan nachtzaam... dan denk ik ook dat je die man wel een kaart had mogen geven... Die verdediger van Kampong. Want uh, Billy Bakker werd uh, geweldig aangepakt. Maakte een saldo door de lucht. Kwam op het uh, kunstgas terecht. Moest even behandeld worden. Maar inmiddels is die strafbal genomen. Valentijn Verga scoorde. En Amsterdam leidt met nog zes minuten ruimte spelen. Met 2-1 tegen Kampong. Voor die Haanse om bij hockey saldo een saldo te noemen. natuurlijk, we gaan weer naar het uh, voetballen. Richard van der Made, RKC AZ. Spannende slotfase ook met Jozefso nu de invaller. Die uh, natuurlijk wel wat getergd is. Werd gepasseerd door Koeman voor het eerst dit seizoen. Aanval gaat over de rechterkant via Van Peppen. Bal, bal gaat over de zijlijn door Wijnaldum. En dus weer wat seconde tijdwinst voor RKC. 85ste minuut loopt. En uh, via Bukari die uh, goed op balbezit speelt, gaat het opnieuw terug naar uh, Martina. Die wordt dan opgejaagd door Koetmoensson. Verbeek heeft al zijn uh, troeven uitgespeeld. Heeft driemaal gewisseld. Johansson al in de pauze Moenson is er vervolgens bijgekomen voor overtoon en zojuist ook Rosheuvel. Om nog maar wat extra aanvallende drank proberen in de ploeg te krijgen. Maar het lukt niet. RKC is de betere ploeg en AZ kan gewoon geen vuist maken. Nu aan de rechterkant is het Johansson. Zoekt de combinatie op het middenveld met Maher. Dan zit Duits daar bijna tussen. Toch is het Maher in balbezit. Maar Maher speelt een beetje een solistische wedstrijd. Wil het heel veel zelf oplossen. Is ook wat gefrustreerd. Nu weer na een overtreding van Snijder. die er heel dicht bovenop zit... En dan gaat Koeman, die zich ook meldt aan de zijlijn, opnieuw wisselen. Gaat uh, van Mosselveld erin komen, een verdediger dus. En Sander Duits, een middenvelder, gaat eraf. In de slotfase van deze wedstrijd is het nog steeds 2-1 in het voordeel van RKC. Gaan we even naar uh, Geert de Goot, ja, want uh, Amsterdam-Kampong zinnig en spannend, zei al. Ja, maar het is voorbij hoor. Het is nu voorbij voor Kampong. Het is 3-1 geworden. Mirko Pruijsen naar een schitterende actie op rechts van Floris Evers. Ja, hij is er weer bij bij Amsterdam. Dat maakt wel het verschil ook vanmiddag. Die twee mannen bij Kampong die er niet bij waren. Die, uh, De Wijn en uh, jo Jonkers natuurlijk niet erbij. En wel erbij voor Amsterdam... Dat is Floris Evers. Hij legde de bal pan klaar voor Mirko Pruijser. En het is 3-1. Vier minuten en 50 seconden nog te spelen. En het is gebeurd met Kampong. Kampong ziet Amsterdam dichtbij komen. Drie punten is het in plaats van de zes toen deze wedstrijd begon. Gaan we naar het NK tafeltennis. De vrouwenwinnares hebben we. Maar wie gaat er bij de mannenkampioen van Nederland worden, Alex Oordheid. Dat ze zullen Joda Kaan en Casper uh, Terloen in ieder geval uh, samen gaan uh, proberen om uh, in, uh, uit te maken. De eerste game is inmiddels uh, gespeeld. Joda Kaan uh, wist die, uh, niet te winnen. Is 41 jaar tegen de 22-jarige jeugdige Casper Terloen. Uh, de eerste game ging naar Terloen met de 11 tegen 7. En in de tweede game daar gaat het wat meer gelijk, na gelijk op. En uh, staat het nu uh, 7 tegen 6 in het uh, voordeel wel van Casper uh, Terloen. Die uh, als hij deze game weet te winnen, dus op een uh, 2-0 voorsprong weten te komen. Af en toe wat, wat kleine foutjes, maar voor Kaan is het alleen maar leuk dat hij hier staat natuurlijk om die finale te spelen. En voor Caspar Lune is het eigenlijk ook heel aardig. Hij is de afgelopen twee weken namelijk ziek geweest. Hij heeft geen competitie in Nederland gespeeld bij de treffers in Klasinaveen. En uh, ja dacht eigenlijk alleen de finale hier maar te behalen in het uh, dubbelspel. En staat dat dus ook nog in de enkelspel in het uh, finale. Waarin hij de eerste game dus met 11-7 weet te winnen. En in de tweede game leidt hij ook met 8 tegen 6. Gaan we gaan weer even naar rug naar mee. De slotfase van de wedstrijd tussen Roda en Groningen. Ja, we zitten in zo'n fase dat bij die 4-1 stand voor Groningen in de slotfase dat de trainers veel gaan wisselen. Een nieuwe naam bij Roda JC, Mitchell Paulussen voor Huppers. Die na een matig begin een goede wedstrijd heeft gespeeld bij het elftal van Ruud Brood. Die natuurlijk een glimlach op zijn gezicht heeft. Heeft Groningen is inmiddels ook door zijn wissels heen. Dan hebben we op de klok nog 3,5 minuut. Als uh, de bal richting de goal wordt gewerkt. Van Groningen door uh, is dat uh, Malki? Ja, maar die krijgt de vlag omdat die buitenspel staat. De Syriërs dus teruggefloten door de Belgische scheidsrechter van de Velden. Groningen heeft nauwelijks weer aangedrongen in de tweede helft. Roda is in de buurt geweest van een 5-1. En je kan niet helemaal uitsluiten dat hij er in de resterende 3,5 minuut misschien alsnog dat komt. Gaan we weer naar RKC AZ. Met man en mag Richard. Ja, leuke slotfase. En RKC heeft zojuist opnieuw een grote kans gekregen op de 3-1 met Snijder. Die ingevallen is in de tweede helft. Een schot van een meter of twintig op de buitenkant van de paal. kreeg kregen ook alle ruimte om daaruit te halen. Want AZ heeft het niet meer. AZ is de weg kwijt. AZ voetbalt helemaal niet meer. Zeker niet in de tweede helft. Nu misschien een lange bal. Want daar zal AZ het toch van moeten hebben. Met Elm, die gaat naar de grond. Wil een overtreding. Bossen wuift het weg. Aanval gaat door over de linkerkant. Voorzet natuurlijk naar het hoofd zoeken. Deze keer is het Maher, de kleine middenvelder die over de bal eigenlijk heen duikt. Heel erg matig moment weer van de middenvelder van AZ die daar volledig verkeerd timed, Terwijl we de 90ste minuut zijn ingegaan en de bal over de zijlijn ligt. Daar neemt de RKC natuurlijk alle tijd voor. Maar ik kijk even naar scheidsrechter Bossen. Die is de duckout ingelopen van RKC. Koeman doet alsof hij hem niet ziet. Het is zijn assistent Hendriksen die daar volgens mij commentaar heeft op de leiding. Zo is het inderdaad. Koeman blijft gewoon wijzen en coachen. En het spel gaat nu door met Van Peppe die de bal over de zijlijn Schiet slecht gedaan van de linksback, die zich overigens wel goed heeft hersteld in de tweede helft. Maar dit soort ballen weggeven in de slotfase is niet erg handig. Want het staat 2-1. En dus nogal een kans voor AZ om gelijk te komen. AZ heeft nu de bal op de helft van RKC. Maar ook de invaller. Dat is, moet ik even spieken, Mortenson, die de bal zomaar over de zijlijn speelt. Dat ziet er natuurlijk ook niet goed uit. En zo is de spanning ook heel erg te zien in het spel van AZ. Nieuwe aanleiding. Op de helft van RKC aanbeland. Aan de linkerkant is het Wijnaldum. Niet al te best gepaasd. Dan moet Viergever dat zien te herstellen. Dat mislukt. Dan is het leader in de middencirkel namens RKC. Kans in de counter. Maar Jozef Zo niet gevonden. En de bal vervolgens weer weggeroeid door Etienne Rijnen. Ja, de laatste keer dat RKC won was begin december tegen NEC. Dat gebeurde ook hier in het Mandelmakenstadion in Waalwijk. En nu is het begin maart. En het eindelijk weer een zegen voor de ploeg van Erwin Koeman. Die uit de laatste zeven wedstrijden slechts één doelpunt maakte. Nog een aanval over de rechterkant. Voorzet gaat komen. En Esteban plukt hem dan voor dat Chevalier gevaarlijk kan worden. En Esteban heeft dan natuurlijk haast om die bal weer hoog en snel weg te schieten. Is het El Ja natuurlijk, wie daar een overtreding maakt op Van Peppe. Dan kun je wel gefrustreerd daar aanmerkingen hebben op scheidsrechter Bossen. Maar het is gewoon een overtreding. Dat ziet ook Gert-Jan Verbeek en dus mag RK. RKC weer een vrije trap gaan nemen. En is het van Mosselveld, de Routinier. Die daar natuurlijk alle tijd voor neemt. De bal hoog in de richting Jozefsoon Paas. Dat is goed gezien. Daar ligt de ruimte aan de zijkant. We zitten in de extra tijd van deze wedstrijd. Die leuk is geworden in de tweede helft. Jozefsoon zoekt de combinatie met Snijder. Jozefsoon in het strafschopgebied. Weer is het. Snijder. Kan hij de bal nog binnenhouden? Dat doet hij. Snijder. Oei, oei, oei. De kans weer. De vierde eigenlijk voor RKC. Voor RKC in deze slotfase. Met Snijder die de bal dus voorlangs schiet. RKC had de wedstrijd eigenlijk al lang kunnen beslissen. Zoals AZ de wedstrijd op slot misschien wel had kunnen gooien. In de eerste twintig minuten van deze wedstrijd. En dan zullen de spelers met name Maher, maar ook Berends en El Tidor nog wel een aantal keren aan terugdenken. Als ze straks weer in de bus zitten terug naar Alkmaar. Want dit komt hard aan. Deze nederlaag voor AZ na woensdag de 0-3 in de arena tegen Ajax. Voor de beker gaat het nu waarschijnlijk verliezen van RKC met 2-1. Want Jeroen Soet plukt deze bal vanaf de vanaf het middenveld geschoten door Hendricksen. En het is Elm, maar het is allemaal niet zo belangrijk. Want de extra tijd zit er bijna op. Nog een halve minuut. En Zoet knalt de bal nog eens een keer hoog naar voren. Richting Jozefzoon. Verdedigd door de verdediging van uh, AZ in de persoon van Wijnaldum. Over de zijlijn. En dus een ingooi voor RKC. RKC met uh, Mart Lierden nu. Teruggezakt naar het middenveld. Maakt de twee doelpunten. Heel erg belangrijk. En het schot van uh, Snijder wordt dan gesmoord door Rijnen. Die peert de bal vervolgens weer naar voren richting Eltidoor. Raakt de bal wel met het hoofd. Maar via Drost is het dan opnieuw weghalen voor RKC. Ook daar paniek nu achterin. Extra tijd van deze wedstrijd zit er op. Twee seconden na nu op. Nog eens een keer die bal via Wijnaldum naar voren. Wat kan AZ nog in de laatste seconde? En hoe lang gaat Bossen nog door met deze wedstrijd? Nee, het is afgelopen en de handen gaan omhoog hier in Baalwijk. Bij de spelers, bij het publiek. En Gepjan Verbeek met de handen op de rug duikt direct de catacomben in. Teleurgesteld, aangeslagen, boos, ongetwijfeld. Op het spel van AZ dat niet goed was. Afgezien van de eerste 20 minuten. En een lach op het gezicht bij Erwin Koeman. Eindelijk weer eens de volle winst voor RKC. Dankzij twee goals van Mart Lieder. Wordt het in Waalwijk 2 tegen 1. En over die strijd onderin gesproken ook Roda. Kostbare overwinning op FC Groningen. De slotfase, Ragnar. Roda 4-1 voor tegen Groningen. Nog één minuutje, ietsje meer extra tijd. En dan zit het erop in het Parkstad Limburg Stadion. Roda is een aantal keer in de buurt geweest van de 5-1. Met name Lebedinski kreeg nog een kans na een goede actie van de inmiddels vervangen Hupperts. Na de bal van de lijn gehaald door Manjasko. Roda met Bonavacia. Komt dat de slotakkoord nog? Aan de rechterkant Roda met Paulussen dan naar voren toe. Lebedinski ter hoogte van de middenlijn. Paulussen loopt door op het middenveld. Sucuwin ook al een eenvaller aan de linkerkant. Manjasko tegenover hem. Sucuwin gaat naar het strafstroomgebied toe in de as van het veld. De ruimte aan de rechterkant ligt daar. Voorzet komt richting Monki. De voorzet van Paulussen is een fractie te scherp voor de Syrische topscorer van Roda. Die op 12 treffers blijft staan. Hij had een kwart van de productie vandaag in huis. 1 doelpunt van de 4. De Moesje was de man van de 2-doelpunt. En dus heel belangrijk bij Roda. Toch opvallend dat hij er in Engeland op het derde niveau niet aan te pas kwam. Bij Bournemouth. De club waar hij van gehuurd is. Het slotakkoord in de vorm van een 5-1 komt er niet. Want er wordt geblazen voor het einde. De scheidsrechter Juni van der Velde uit België. Die heeft niets fout gedaan. Roda kan vandaag niks zeggen over de scheiding. Zetten, maar nou ja, dat hoor je vaak. Als je wint heb je niks te klagen. Roda pakt een belangrijke overwinning tegen Groningen, dat eigenlijk een tweede e 45 minuten heeft gespeeld. Die nergens op sloegen, want het uh, was allemaal weinig wilskrachtig bij de ploeg van Maaskant. En Roda, drie punten rijker. Ja, en dan de consequenties. Want onderin wordt het er ook wel heel spannend. Bovenin hebben we PSV, Ajax en Feyenoord. 53, 51, 50. Maar onderin, luister u eens mee. Je gaat als 9 het weekend in als Groningen met 29 punten. En nu hou je er maar 4 over op plaats 16, want Groningen zat inmiddels 10e. tiende, Heerenveen zat 9 negende met 29 punten, dan Groningen 29, Herakles 28, maar gaat nog spelen, Nakbreda 27, Pek Zwolle 26, en dan 26, ook voor RKC Waalwijk door die winst op AZ, en dan gedeeld 15e en 16e op de 15e plaats AZ met 25 punten, en dan op Doelsaldo Roda JC, ondanks de overwinning blijft op de 16e plaats staan met 25 punten. VVV Venlo heeft er 22 en Willem 2, 14. De staart roert zich dit weekend... en iedereen vanaf plaats 9 kan nog naar onderen kijken. Inmiddels afgelopen de hockeywedstrijd tussen Amsterdam en Kampong. Uitslag 3-1... En ook afgelopen in België een zeer kostbare belangrijke overwinning... voor de ploeg van Foukebooi, Cerkel Brugge. In de eerste halve finale van de bekerwedstrijd tegen Kortrijk... werd uit met 2-1 gewonnen. De return is op woensdag 27 maart. Gisteren plaatste Mario Beenzig al met Racing Genk... voor de finale van de Belgische beker. Die ploeg heeft inmiddels twee keer tegen Anderlecht gespeeld... en won gisteren op penalties. Rust ook in Duitsland bij de wedstrijd tussen Hoffenheim en Bayern. München staat daar 0-1 door een goal van Gomez. Mario Robber ontbreekt daarbij Bayern vanwege een spierblessure. We gaan het hebben over schaatsen. Irene Wüst is bij de World Cup-wedstrijd in Erfurt tweede geworden op de kilometer. Met 1.15.74 was ze viertiende langzamer dan de Amerikaanse winnares Brittany Bouw. De Amerikaanse was goed voor een baanrecord 1.15.34. Na afloop sprak Bert Maldrink met Irene Wüst. Verbaast het jou dat je tweede wordt? Um, nou, niet heel erg. Na gisteren wist ik wel dat het goed zat en... Ja, het is toch alweer een duizend meter lang geleden, dus wel even wennen. Maar uh, ja, in de trainingen gingen de snelle rondjes wel goed. En vandaag ook wel, alleen de opening was net iets te langzaam. Ja, ik bedoel het eigenlijk andersom. Dat je gisteren zo goed was, had je niet gewoon gedacht van hier word ik ook de eerste? Nou, ik moet zeggen dat Bo wel uh, mij uh, enigszins verrast hoe hard ze schaatst. En uh, ja, ze reis, duikt ook nog onder het hoor. Dus ja, uh, die rijdt gewoon echt een hele sterke rit van uh. ja, Want het is haar eerste overwinning in de World Cup überhaupt. En uh, ja, ik kan wel merken dat het uh, WK dichterbij komt, hè? Ja, zeker. En dat is ook alleen maar leuk en alleen maar goed. En we uh, zijn natuurlijk vandaag de NS met ook niet mee. die normaal wel om ijzersterke sterke meter rijdt. Voor Richard zijn een beetje tegenvallen. Maar goed, uh, ja, ik, ik heb in ieder geval het ticket binnen en uh, toch een mooie tweede plek. En ik weet waar ik aan moet werken, er komen uh, twee wedstrijden. En dat uh, is gewoon net iets sneller en, uh, en de laatste ronde kan ook wel wat beter. Want daar ging het natuurlijk vandaag ook om, hè? de snelste hier qua Nederlandse vrouwen die plaatsen voor het WK. Ja. En dat doe je dan toch eigenlijk wel weer met overmacht. Hè? Uh, verbaast jou dat ook, dat het verschil zo groot is? Ja, eigenlijk wel. Ik, bedoel, ik, ik reed natuurlijk in Kelkri ook hele sterke duizend meters en op het NK sprint. Maar goed, toen, uh, toen zat Margaret ook dichterbij en... Ja, ik had toch wel verwacht uh, dat, uh, nou ja, hun had natuurlijk ook heel veel tijd om te trainen. En ik had toch wel wat druk met de wedstrijden, dus ik had wel verwacht dat het uh, wat closer zou zijn. En dat het uh, wat, wat dat betreft uh, ja, wat dichter op elkaar zou zitten. Maar ja, goed, uh, ze hebben nog wel even de tijd, dus dat komt wel goed, denk ik. Ja, maar ze hebben ook al heel veel tijd gehad en daar zit het ook een beetje in. Zij zijn het hele seizoen al uh, flink bezig. En jij bent eigenlijk later ingestapt uh, door jouw ziektetoestanden. En dat uh, brengt jou volgens mij nu enorm veel voordeel. Ja, op dit moment wel. Al was dat begin van het seizoen echt heel erg lastig. En, uh... Ja, doe ik dat li liever nog een keer over. Maar uh, ja, op dit moment uh, scheelt het dat ik nog wel heel erg fris ben, waar ik de andere jaren nu al wel een beetje vermoeid uit voelde komen, fysiek, maar ook mentaal. En, uh, ja, het voelt nog helemaal niet alsof ik aan het einde van het seizoen bezig ben. Het voelt voor mij alsof ik ergens middenin zit. En, uh, ik moet zeggen, dat uh, bevalt wel goed. Kan er een blauwdruk zijn voor volgend jaar? Dat je toch ook ja, toch anders gaat doen. Uh, later uh, uh, instap in het seizoen bijvoorbeeld? Nou, dat denk ik niet. Want het, het geeft. Niet heel veel rust, kan ik je vertellen. Het is wel lekkerder om gewoon in het World Cup mee te draaien. Enigszins te weten waar je staat. Maar het geeft wel te denken. En het geeft wel, uh, ja, misschien moet je wel eerder keuzes gaan maken begin het seizoen. En niet alles willen aan het begin. En een paar, paar speerpunten eruit pakken. En later in het seizoen dan die anderen erbij pakken. En uh, ja, dat je toch wat uh, een andere opbouw uh, hebt. Maar eerst maar eens dit seizoen afmaken. En dan goede plannen maken voor uh, volgend seizoen. Irene Wust, ja, ze werd dus vandaag tweede op de kilometer achter Brittany Bow. Irene Wust krijgt trouwens erg druk bij de WK-afstand in Sortje, want ze is ook de, de KNSB aangewezen voor de 5 kilometer. Schaarsbond nam die beslissing op basis van haar goede 5 kilometer op het WK Allround. Diana Valkenburg en Linda de Vries plaatsen zich afgelopen vrijdag al voor het WK. Acht wedstrijden gehad in de 25e speelronde van de Eredivisie 1 nog te gaan. Ado Den Haag, Heracles... En Bas toen ik vanochtend van huis ging, dacht ik, ach, waar gaat die wedstrijd over? Maar bijvoorbeeld voor Herakles staat er van alles op het spel ineens, hè, door al die uitslagen onderin. Nou, het leuke is dat, omdat het zo uh, dicht bij elkaar ligt, dat je met één overwinning ineens weer uh, in het linker rijtje terecht kan komen. En weer het gevoel kan hebben dat je meedoet om de plaatsen die recht geven op Europees voetbal, of in ieder geval de playoffs daartoe. Dat maakt het wel spannend. En je zegt net zelf, het verschil tussen plaats 9 en 16 is 4 punten. Dus we zijn met deze competitie nog lang niet klaar. En zo is eigenlijk ieder duel dat er nog gespeeld gaat worden de moeite waard. Dat geldt dus ook voor Ado Herakles. Dat geldt per definitie als je naar Herakles kijkt voor de neutrale toeschouwer. Want kijken naar de ploeg uit Almelo betekent vaak veel goals. Die vallen er aan alle kanten om de havenklap in. Op de meest gekke manieren. Desnoods geholpen door eigen spelers. Want daar heeft Herakles ook een handje van. Die hebben al vijf eigen goals gemaakt dit seizoen. Dat is absurd veel. Maar dat overkomt ze dan ook. Um, is nou ja, het is een leuk potje misschien wel. Dat zou maar zo kunnen in een um, aardig gevuld stadion hier in Den Haag. Waar bij de thuisklub natuurlijk Holla ontbreekt. Dat is uh, een probleem. Want de scoren met 10 goals die is geblesseerd. Kolk zit wel op de bank, maar kan niet vanaf het begin spelen. En bij Heracles geen Bruns, want die is geschorst. En ook geen Fouillese fiets, want die is geblesseerd. Wel Koenders en Castillon. Een minuut stilte nu. Daarna gedachten is aan Theo Bos, zoals in heel Nederland. Zoals dat hoort. Nadat zo'n uh, clubicoon op veel te vroege leeftijd is overgeven. Verleden, dus ook in Den Haag stil. Oké, okay, dankjewel Bas Judoka. Uh, Marina Verkerk meld ik u nog. Heeft tijdens uh, wereldbekerwedstrijden in Praag naast de bronzen medaille gegrepen. Ze moest in een beslissend gevecht om eremetaal in de klasse tot 78 kilogram. haar meerdere herkennen in de ervaren Hongaarse Abigail Jo. Verkerk werd vorige week nog derde in Düsseldorf. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna half vijf, zometeen de uitgebreide lente-aankondiging... maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Martijn van Beek. Rick Grashoff is gekozen tot partijvoorzitter van GroenLinks. Op het congres van het partij in Utrecht... won hij in twee rondes van de andere twee kandidaten. De 51-jarige Grashoff was eerder kamerlid van GroenLinks. Hij zat onder meer in de commissie De Wit... die onderzoek deed naar het financiële stelsel. Daarvoor was hij wethouder in Delft en Rotterdam. In Mali is opnieuw een Franse militair gesneuveld. Het is de derde Fransman die is omgekomen bij de gevechten in het Afrikaanse land...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 Uiteindelijk wist de vluchtleiding in Californië genoeg stuwkracht te krijgen om de raket richting het ISS te sturen. Aan boord is een lading van ruim een ton, onder meer voedsel, reserveonderdelen en toebehoren voor ruimte-experimenten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. We gaan een aantal lenteachtige dagen tegemoet met veel zon en een vrij hoge temperaturen, zeker voor de tijd van het jaar. En iedereen juicht hier al. Vannacht gaat het nog steeds meer plaatsen opklaren. Het koelt flink af, de minima liggen nog iets onder het vriespunt. En er staat weinig wind en lokaal kan er daardoor wel wat mist ontstaan. En morgen schijnt de zon volop, wel op sommige plaatsen eerst de bewolking nog moet oplossen. Het wordt al zacht, want de wind is naar het zuidoosten gedraaid. Smiddags wordt het een graad of 5 op de Wadden, 7 tot 8 in het noorden van het land en ongeveer elf in het zuiden. En dinsdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Het wordt dan lokaal 15 graden in het zuiden en ook dan schijnt de zon uitbundig. En dit lenteweer hebben we te danken aan een hoge drukgebied dat met de kern boven Oost-Europa ligt. Dat betekent tegelijkertijd dat storingen vanuit het westen ons makkelijk kunnen bereiken. En dat gaan we in de loop van volgende week merken. Het blijft zeker de eerste dagen nog zacht, maar vanaf woensdag neemt de bewolking toe en later ook de kans op regen. Maar goed, dat duurt dus nog even. Er staan ons eerst twee zonnige en zachte lentedagen te wachten. Aan de BVK's informatie: file op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Een ongeluk bij Knopel-Empel met drie personen auto's. Er staat 6 kilometer file vanaf Waardenburg. Alle rijstroken zijn weer open. De half vijf is inmiddels begonnen. Aaron Den Haag tegen Herakles in Den Haag. Bas tegenleg. Nu gaat allemaal weer eens met vier verdedigers. Daar is Koenders in de laatste lijn verschenen. Dat betekent dat Schenkenveld is en Koenders nummer drie in het centrum staat. Doorda, de linksbek, werd er zo even gigantisch uitgelopen door Mike van Duijnen. Maar kon op het allerlaatste moment nog een voet tegen de bal krijgen. Na een Haagse counter die dus niet tot volle wasdom kwam. Dat gebeurt allemaal na anderhalve minuut bij 0-0 stand. Waar de bal nu. Door hoe de andere kant erop wordt gekopt. Nadat Pasveer, de keeper van Heracles probeerde die op de Haagse helft te krijgen. De overname van Den Haag is van korte duur. Want de heren voorin begrijpen elkaar niet. In dit geval Vicento en Van Duinen. Slechte trap zeg, van Pasveer die de bal wil wegtrappen en hem eigenlijk niet van de grond krijgt. Die wordt op het middenveld toch nog opgepikt door Duarte. Die probeert hem aan de linkerkant bij Everton te krijgen. Maar ook daar slaagt hij dan niet in. Zo oogt het, zeker van de kant van Heracles in het begin. Wat chaotisch. En kan je ook zeggen, Den Haag probeert er vanaf de allereerste seconde eigenlijk wel veel energie in te leggen. En de hoop dat het daarmee de tegenstander wat ondersteboven kan spelen. Vergeet niet, eerder dit seizoen werd het in Almelo tussen deze twee ploegen 3-3. Dat was een feest met een Belgische scheidsrechter die er een potje van maakte overigens. Met acht gele kaarten en drie strafschoppen. Waar nog wel wat discussie over was. Koenders trapt een bal naar voren. En eh, dat doet hij in de richting van Gaurier rechtsbuiten. Maar er is een overtreding gemaakt. Door, uh, ik denk, Vicento die probeert om het uitverdedigen van Koeders onmogelijk te maken. Daarmee is zijn been wat uh, te hoog heft. En ik denk zelfs de voet nog raakte ook van zijn tegenstander. Dan zijn er, uh, ja... Gek genoeg vaak twee, drie ballen in het veld. Nu is er ineens een grote kort aan ballen. Want het duurt heel lang voordat er eentje gevonden is voor Koeners om de vrij schop te nemen. Dat is dan nu gelukt. En zo rolt de bal weer. En mag Herikles proberen voor het eerst in de buurt te komen van Coutinho. Pas weer dus al wel twee keer in beeld gezien. Niet dat hij echt wat heeft moeten doen. Maar toch, hij heeft het zien gebeuren. Nu aan de andere kant wil Everton de bal controleren. Maar onder druk van de Nigeriaan. Kenneth Omero lukt dat niet. Je zou geschrikken van deze reizige sterke gestalte. En misschien deed hij dat ook wel een keer, de kleine Everton. De bal rolt over de achterlijn. Er komt een doeltrap voor Den Haag. Coutinho heeft gepaast. Beugelsdijk aan de zijkant krijgt de bal en trapt hem ogenblikkelijk naar voren. Ficiento wil combineren met Schiri, de maker van de goal vorige week in Amsterdam. Vergeet niet dat Den Haag al drie wedstrijden ongeslagen is na die oorwassing in Eindhoven. Toen hij met 7-0 op de broek kreeg van PSV is er goed herstel gekomen met twee overwinningen. En een gelijkspel in de arena vorige week. Weliswaar met meer geluk dan wijsheid. Maar ach ja, dat moet ook af en toe maar een keer gebeuren. Kortom, verwachtingen ook in Den Haag voor dit duel met Heracles. Dus 0-0 na 3,5 en een halve minuut. We hebben hem even niet gehoord en die houtkamp. Maar wij zijn wel heel benieuwd. Want straks natuurlijk Elko ziet Nicolaas op het laatste onderdeel van de zevenkamp. En die, maar we hadden ook nog Nederlandse inbreng met Daphne Schippers. Hè? Ja, en ze is naar de finale, want we hebben net de eerste halve finale gehad met uh, Daphne Schippers. Een hele sterke van de twee halve finales met uh, Riemien uit uh, Oekraïne, die wint in 7-10. Lalova uit Bulgarije, 7-14. Seiler, een hele snelle Duitse, 7-18. En dat is dezelfde tijd als Daphne Schippers, die vierde wordt en van de acht deelnemers aan de eerste halve finale gaat de beste vier naar de finale. Dus Daphne Schippers zit daarbij, maar 300 honderdste boven haar persoonlijk record uh, als vierde. In deze serie dus naar de finale. Straks nog Jamil Samuel in de tweede halve finale. Maar deze is binnen. En dat is een hele knappe 7-18. En uh, later om kwart over zes zal de finale zijn van uh, Daphne Schippers. En misschien ook wel Jamil Samuel. Die gaat zo dadelijk lopen. Alex Hoorrijk, ook al een tijdje niks meer van gehoord. Maar de mannenfinale is nog bezig. En kaart in Zwolle, Alex. Dat is een uh, gelijkopgaande strijd, kan ik je vertellen. Want de eerste game ging met 11-7 naar Casper Terlun. En het was uh, in de tweede game Jonah Kaan die in ieder geval uh, weer wist te winnen. Waardoor de standje de wedstrijd op 1-1 bracht. Het werd 11-9 in die tweede game. Kaan leek door te stomen. Wat foutjes van Casper Terlun, die met name schelden op zichzelf. Maar het, uh, het was een 4-0 voorsprong voor Jonah Kaan... die die toch weer uit handen heeft gegeven gegeven. Het werd uiteindelijk 12-10 voor Casper Telun. en zojuist diezelfde cijfers in het voordeel dan uh, voor uh, Jona Kaan op het uh, scorebord, zodat de stand in de wedstrijd 2 tegen 2 is. En we gaan beginnen aan de vijfde game, maar het Casper Telun is die mocht gaan serveren. En, en in ieder geval een, uh, een, uh, geen antwoord, uh, of een goed antwoord krijgt van uh, Jona Kaan, die ja, in de afgelopen games toch wel wat uh, keren naast de tafel uh, sloeg in de veronderstelling dat hij het uh, net zou gaan halen. Maar dan uh, zien we in ieder geval dat uh, die Casper in die vijfde keer met 2-0 voor staat. Dan gaan we het hebben over NEC Feyenoord. De half 1 wedstrijd van vanmiddag. Feyenoord heeft zich dus volop gemeld in die titelrace. Moest winnen van NEC op papier lastig. Feyenoord was herenmeester in die eerste helft. Boetjes en Pelle 0-1-0-2. Daarna mocht NEC nog wel wat aandringen. Maar uiteindelijk was het andermaal Boetjes Die de 3-0 op het bord liet staan. Boetjes jong doorgebroken dit jaar. En jonge spelers zijn soms wat wisselvallig. Maar hij is goed. Vaak heel goed. En vandaag was hij een van de uitblinkers. Hij is belangrijk voor Feyenoord. Ronald van der Geer praat na. De wedstrijd met een man die dus tweemaal scoorde... en heel goed speelde bij NEC Feyenoord, Jean-Paul Kan voetbal leuk zijn, hè? Is het ook. Dus van kleins af aan vind ik het leuk. En ik blijf er maar van genieten. En wat een heerlijke wedstrijd speelde je. Nou ja, ik zeg altijd ik blijf kritisch, maar het is ook zo. Ik denk dat ik uh, vaak te slordig van met name in het begin... en in de tweede helft, dat ik uh, onnodig balverlies leid. Bovenberg gaat te vaak over me heen. Dat ik in, ja, met name een soort van slaap val eigenlijk... Maar ja, ik maak wel twee doelpunten, dus uh, ja, dat compenseert het een beetje. Ik vond dat met name, je had een fantastische perceerbeweging... waarmee je bovenberg aan de zijlijn uh, wegzet. En ik denk, ja, nou moet je alleen nog een goede paas geven. En dat gebeurt er niet, dat bedoel je ook, hè? Nee, ja, precies. Het is uh, rendement waar ze het over hebben. Ja, waar ik me ook bewust van ben. Net dat laatste paasje, waarmee je dan uh, misschien wel ja, de wedstrijd weer... meer op slot gooit eigenlijk als het ware. En ja, daar ben ik ja, op dat moment bewust van. En dan sla je het ook even voor je kop, want je weet dat als die bal goed is... dat misschien wel een doelpunt is en zo kun je verder uitbreiden. Ik vind het wel mooi dat je zegt, ja, ik af en toe te dromen, te slapen. Dat is wel vaak hè, met buitenspelers, die dromen wel eens weg in de wedstrijd. Ja, dat is, ik denk dat ze ons daarom in de voorrode gooien. <laughs> Omdat wij ja, ze niet echt achterin hebben eigenlijk. Maar ja, ook dat hoort erbij. Als een bek eroverheen gaat, ben je verantwoordelijk voor je eigen man. Als hij niet overgenomen kan worden. Ja, ik ben me ook bewust van dat ik die dingen vaak fout doe. Maar ik ben er mee aan het werken. en Een paar keer ga ik wel goed met hem mee, een paar keer niet. En we moeten ervoor zorgen dat het helemaal niet meer gaat gebeuren. We moeten verder helemaal niet zeuren, want je wint met 3-0 en je maakt twee fantastische goals. Nou ja, je wint met 3-0, maar als je gaat kijken hoe de wedstrijd verloopt... Je, in eerste helft zijn we eigenlijk de bovenliggende partij, maar tweede helft komen we echt onder druk te staan. En ik denk dat de betere kansen toch wel meer aan de kans van NEC waren. Dus ja, daar moeten we nog volwassen in worden. Maar ja, als je kijkt naar de stand 3-0, klinkt overtuigend, maar... Ja, wat ik net zeg, op basis van uh, ja, statistieken, denk dat het toch wel een pittige wedstrijd was. Ik hoorde het uh, publiek zingen, dat heb jij ook gehoord... We worden kampioen. Hoe uh, realistisch is dat eigenlijk? Ja, dat word ik al gezongen ja, sinds het begin van het seizoen. Maar ja, hoe realistisch is dat? We blijven erbij. We hebben nog uh, acht of negen wedstrijden als ik het goed heb te gaan. En ja, ik denk dat als wij onze wedstrijden weten te winnen... dat we misschien wel eerste, misschien wel tweede, ja, dat moet nog blijken. Vond jij ook dat in de eerste helft... want we hebben het al gehad over de terugval in de tweede helft... maar in de eerste helft, dat was kampioensploegwaardig toch, zoals jullie speelden? Nee, ze worden zeker voetbal. Heel gevaarlijk via de zijkanten, ook door het midden, door de combinatie. En ja, daar trainen we op en dat is dit, deze wedstrijd goed uitgekomen. En nu moeten we dat proberen houden zowel tegen de wat mindere ploegen als tegen de sterke ploegen. Jean-Paul Bouwets, je spreekt niet alleen goed met de voeten, maar ook met de mond. We gaan weer naar Bas Tichler, die heel vaardig met de mond is. Dus Ado Den haag Hercules Bas. Ja, de compensatie kan ik met mijn voeten dan weer niet. <lacht> die <lacht> zit, die uh, zeg je zelf, hè? Die ja, die ja. Zeg je ja, ja. Ik denk ik zal je voor zijn. Ja. Negen minuten gespeeld, 0-0. Uh, Ado had met 1-0 voor kunnen staan als uit de vrije schop zo even gewoon Wat verstandiger was geweest. Die was eigenlijk heel slim door niet buitenspel te staan. Terwijl de verdediging van Herakles bij die vrije schop wel stapte. Die zijn dus ook op dat vlak goed met de voeten. Maar Wormgoor ontsnapte eraan. En in plaats van dat hij... Toen stond hij namelijk echt oog in oog met de keeper met pasveer. In plaats van dat hij gewoon zelf schiet... dacht hij, weet je, ik leg hem even breed naar Vicento. En die stond wel buitenspel. Nu niet overigens als hij vanaf een uh, paas... vanaf een meter of dertig vanaf het middenveld wordt weggestuurd. Maar uiteindelijk net niet bij de bal kan komen... omdat Rienstra en Koenus blijven opletten. Maar slordig moment eigenlijk Vicento aanspelen... Terwijl die net een stapje te ver is. Dat is ook van Vicente natuurlijk niet al te handig. Maar daar had Ado op 1-0 voor kunnen staan. Daarmee is wel aangegeven, ook met dat moment van zo even. Dat Ado wat beter aan de wedstrijd is begonnen dan Herakles. Hij dus heeft het moeilijk. Oogt wat minder fris. Terwijl Ado eigenlijk juist wel fris van de lever speelt. Nu wel de ploeg uit Almelo weg. Met Dorda die probeert de combinatie op te zetten met Castellon. Die is vandaag de spits. Fajnovic is met de absentie van een aantal mensen op dat middenveld. Voor Jozefic en Bruns bijvoorbeeld weer Linie gezakt. Om daar de lijntjes uit te zetten. En uh, kiest nu positie als de bal van achteruit via Rinstra de helft van ADO opkomt. Rienstra kiest voor de rechterkant. Daar staat Schenkenveld. Schenkeveld naar Gaurier. Gaurier hem terug, maar verkeerd! En daar is uh, Vicento, die zoals Chirie het vorige week in Amsterdam deed, probeert te scoren. Maar hij schept de bal een meter of twee naast. Aangeboden door Hercules deze kans. Zomaar meegegeven in de loop van de tegenstander door Gaurier... En uh, Vicento, ja, hij kan misschien nog een paar passen lopen om wat dichter in de buurt van dat doel te komen. Dat doet hij niet. Probeert het van grote afstand met een wippertje. Vanaf een meter of twintig, Want de bal gaat dus naast. Tweede grote kans voor Arno Den Haag in deze wedstrijd na tien minuten. Het is nog 0-0. Schippers haalde dus juist de finale van de 60 meter. Komt daar Samuel ook nog bij op het uh, EK. Andy. Helaas niet, net niet, ze is vijfde geworden in haar halve finale. Maar wel een persoonlijk record en dat is goed, 7-26. Net dus uh, vijfde, maar uh, uh, wel één finaliste dus. één Nederlandse finaliste met Daphne Schippers straks om kwart over zes op de 60 meter. Gaan we naar het uh, tafeltennis-Nationaal Kampioenschap-finale. Alex Hoordijk, is er al een beslissing? is nog geen beslissing, Tom, want het stond 2-2 in de wedstrijd. Het gaat om vier uh, gewonnen partijen, vier games die gewonnen worden. En daarna ging het uh, bij die 2-2-stand. In ieder geval heel snel voor Casper Toulon in de vijfde game. Kwam voor met 7 tegen 0 en wist hij uiteindelijk met 11 tegen 3 te winnen. Waardoor hij uh, dus op een 3-2-voorsprong in de wedstrijd is gekomen. En wellicht in deze zesde game de beslissing gaat brengen. Het zou voor hem de eerste keer zijn dat hij de titel uh, hier de nationale titel op zijn naam weet te schrijven. In ieder geval... Uh, bij de heren en uiteraard geldt dat ook voor Jona Kaan. In de zesde game is het even een time-out op dit moment aangevraagd door Jona Kaan. Want daar gaat het niet goed mee. Hij staat met 3-2 achter. En Casper Tulun leidt in de zesde game ook nog eens een keertje met 2 tegen 0. Het is 13 minuten over half 5 U Heeft er een aantal maandjes op moeten wachten. Maar het is weer zo het, het beroemde hockeyoverzicht Gerard. Ja, je zou eigenlijk zeggen na 3,5 maand... is er nog wel hockey? Nou, wel degelijk. Na de winterstop zijn we vandaag begonnen... en ik zit uh, met uh, Taco van der Honert op de tribune nog even na te praten... over dat, uh, dat moment in die wedstrijd uh, Amsterdam-Kampong, uiteindelijk 3-1. Het moment dat uh, Kemperman de bal in het doel schoot... en strijdzetter Van Bunge in een flits gezien had dat hij buiten de cirkel was. Robert Kemperman zegt na afloop, net tegen me, hij was er binnen. We zullen het zien, want de wedstrijd komt straks op televisie. En als we het zo goed bekijken, Taco, dan uh, is de camerapositie goed geweest. Zou je het moeten kunnen zien? Want dat was wel het moment van de wedstrijd... Hè, waarin, uh, waarin Kemperman die bal in het doel leek te schieten... en jullie op 2-1 achter leken te komen. Ja, maar ik vond op mijn moment weer daarna dat het wel 3-1 voorkwam hoor. Ja, dat, maar... dat was direct uit, dat, uit die situatie, de vrije slag die gegeven werd door Van Bunger. Leverde een strafbal op toen Billy Bakker werd, werd aangepakt in de, in de cirkel van Kampong. En die strafbal, 2-1 voor jullie en daarna kort Pruijs voor 3-1. Toen was het gelopen. Ja, ik kon het ook niet goed zien. Weet je. Het zou best kunnen dat hij er binnen of erbuiten... Ja, het was, het was dubieus. Ja, als hij er binnen was, dan uh, hebben wij geluk gehad. En uh, zo gaat dat. En, uh, weet je, ja, de ene keer valt het de ene kant op, de andere keer de andere kant op. En, uh, ik kon het niet goed zien, maar ik ben ook heel benieuwd naar de beelden. Tot de winterstop uh, hadden jullie het geluk niet aan jullie kant... en sta je ineens zes punten achter op de vierde plek, zes punten achter op Kampong... en dan weet je dat het vandaag moet gebeuren... Het team straalde dat ook uit, hè? over mijn lijkmentaliteit. Ja, het was vandaag eh, echt goed. Wat we voor de winterstop misten zeg maar, aan, aan die mentaliteit... dat was vandaag, eh, maken we vandaag bijna in één keer goed. Het was, eh, we stonden met z'n allen echt stonden we door. En het, eh, het duurde wat lang, vond ik, voor we op voorsprong kwamen. Het is, we kwamen 1-0, maar we hadden daarna eigenlijk beter van het spel. Dus we hadden, eh, we hadden het eigenlijk al eerder af moeten maken, vind ik. En eh, ja, we komen met die situatie komen we misschien goed weg of niet. Maar ja, uiteindelijk winnen we met 3-1. En dat, is voor ons, eh, dat hadden we hard nodig. Ja. Dan zei je na afloop van, nou ja, het was niet zo erg geweest... als we op negen punten waren gekomen op de van jouw bekende laconieke uh, wijze van er zijn nog tien wedstrijden te gaan... en dan ga je als wiskundige een beetje rekenen. En dan had je het nog wel. Maar ik, ik denk gewoon dat het gebeurd was geweest. Ja, ja, weet je, 9 punten is, een, is echt een heel groot end. Dus het is voor ons hartstikke lekker dat we winnen. En ook brood nodig. Uh, dus we, dan, dan heb je weer aansluiting en nu kan je gewoon vol meedoen. En 9 punten, ja, dan, ik had er ook niet aan moeten denken als ik eerlijk ben. Maar uh, dan nog zeg ik altijd van nou, je moet nog maar kijken. Want we hebben twee jaar geleden, ook toen stonden we in de winstop, ook stonden we vijfde. En toen stonden we op, ik geloof 7 punten of zo. En toen uiteindelijk gingen we het ook nog inhalen. Dus uh, weet je, ik, ik ben wat dat betreft kijk ik altijd naar de positieve kant. En ik denk nog 10 wedstrijden te gaan, mochten we deze verliezen. Dan hebben we ook nog. Uh, en iedereen speelt ook. Tegen elkaar en iedereen speelt nog die wedstrijden. Dus. En positief voor jullie vandaag ook, natuurlijk, uh, Floris Evers die er weer bij was. Ja, zeker. Het is lekker dat hij er weer bij is en hij speelde vandaag ook een echt een goede wedstrijd. En uh, hij is ook voor de groep is hij altijd, uh, is hij heel belangrijk. Zeker in deze situatie als je, uh, als je positiviteit tijd nodig hebt, is hij, uh, is hij erg blij dat hij weer terug is. En Taketakema nog niet erbij, maar wel getraind al deze week. Uh, hoe lang nog zonder hem? Dat uh, durf ik niet te zeggen. Ik ben uh, niet de dokter, maar hij heeft deze, deze week goed getraind. En het uh, ja, dubbele nek hernia is niet niks, dus uh, daar moet hij wel rustig aan mee doen. Uh, maar hij trainde goed en het, uh, het ziet naar uit dat er uh, toch wel mooi, uh, dus een herstelde wel aankomt. Ja, ik hoop uh, volgende week denk ik ook nog te vroeg komt, maar dat durf, ik durf heel weinig uh, de week daarna, hoop ik. Want je kan het wel gebruiken, hè? Je hebt negen strafcorner's ja, gehad vandaag, wou, dat levert niks op. Ik wou net zeggen, ja, negen corners, als je taak hebt, dan was deze wedstrijd denk ik niet zo spannend geweest. Dus uh, we hebben het zeker hard nodig, ja. Worden het nu uh, tien finales, die laatste wedstrijden? Ja, tuurlijk. Ja, het waren er elf en we hebben er nu nog tien te gaan. En, uh, dus, uh, maar als we deze spirit erin kunnen houden, dan heb ik er een, uh, ik een heel goed gevoel al. Oké, okay, nou, in ieder geval was dit een hele nuttige overwinning voor Amsterdam. 3-1 op Kampong. En uh, verder gaan we naar de andere uitslagen. HGC Voordaan, 6-1. De vlag gaat in top in Beeldhoven, want de eerste punten van SCAC zijn binnen. Ze Zij wonnen met 2-1 van Pinocque. Bloemendaal Den Bos werd 5-1, Schaarweide, Oranje, Zwart... 1,6 en Laren Rotterdam 1,3. Het levert nog steeds de bekende top 4 op. Rotterdam staat eerste, 31 punten, allemaal 12 wedstrijden gespeeld. Bloemendaal tweede, 30 punten. Oranje-zwart, 29 punten als derde. En Kampong nog steeds als vierde met 25 punten. Maar Amsterdam is dichterbij gekomen, staat nu op 22 punten. Het wordt dus spannend eh, straks rondom die vierde plek. De komende 10 wedstrijden van de hoofdklasse. Het gat met Pinocke is groter, want Pinocke heeft er 16. En de rest is allemaal uitgespeeld. Onderaan, SJC de eerste punt, ik zei het al drie hebben ze er nu na twaalf wedstrijden spelen. Zeven punten voor Voordaan. Negen punten voor Scharweide. En elf punten voor zowel Den Bosch als... Nee, die hebben elf punten. En HGC heeft er ook elf. Jazeker, ik heb het allemaal weer op een rijtje. Het is gebeurd. De eerste ronde na de winterstop zit erop. Een uh, spectaculair duel. We gaan straks nog even op de televisie kijken... of die bal van Kemperman wel of niet in de cirkel werd ingeschoten. Want als dat wel zo is, dan heeft Van Bunger toch wel... een behoorlijke uh, fout gemaakt, de scheidsrechter. Want dan heeft die kampong wel degelijk... ik denk dat das omgedaan, hoor. Onderaan dus, SCRC, drie punten. Daar is het ook vreugde. Vreugde, de eerste drie punten daar. We gaan naar Alex Hordijk. Is daar al ultieme vreugde voor een winnaar? Hallo, Alex. Ja, er is nog geen ultieme winnaar uh, voor of ultieme vreugde voor een winnaar. Want we zitten in de zesde game bij de 3-2-voorsprong van Casper Telun Kwam voor met 4 tegen 0 in deze zesde game. Maar heeft dat eigenlijk weer een beetje uit de handen gegeven. En uh, dan zag je Kaan hem ook weer uh, helemaal terugvechten. Uh, uh, inmiddels is het 9 tegen 9. Is het Casper Telun die mag gaan serveren. Om te kijken of hij een puntje erbij kan krijgen. 10 tegen 9, want er is geen antwoord van Jonah Kaan. En dus betekent dat matchpoint uh, nu voor Casper Telun Die dus al. Uh, Drie keer eerder in een game in deze wedstrijd wist te winnen. Kaan twee keer. En uh, nu uh, lijkt het er even naar uit te gaan zien dat er een uh, time-out uh, wordt aangevraagd door uh, een van de coaches. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat de coach van Jonah Kaan is. Omdat hij gaat zien dat uh, in ieder geval uh, de speler Kaan gaat uh, verliezen. Voorlopig uh, gebeurt het dus eventjes uh, niet hier in uh, Zwolle in het Landsteden Sporthal. En uh, is het afwachten tot de heren weer richting de tafeltennistafel komen. No so what's right, no one said it would be easy On me I found it tough I've wandered through the wilderness Now I've had it with that stuff. I found it tough, I've wandered through the wilderness, I've had it with that stuff, that's enough, and I'm putting my faith in love. Graham Goldman opgedragen aan zijn vorig jaar overleden partner Andrew Golds en and putting my faith in love. Aan het geluid door Alex Ordeck drie maal is scheepsrek, Durf ik het nu toch wel te vragen? Is er een beslissing? Er is een beslissing, Tom, want inderdaad, maal is scheepsrecht. En uh, ja, het ging er uh, gelijk aan op in de zesde game... waarin Casper uh, Tolun met uh, 4-0 voorkwam. Maar waarin uh, Jona Kaan zich als een uh, ware vechter terugvocht in zijn partij. Zijn finale partij om dit Nederlands kampioenschap. En uh, het werd uiteindelijk uh, twee keer een matchpoint voor Casper uh, Tolun. En dat was genoeg om uiteindelijk de laatste game, de zesde game... met 12 tegen 10 uh, winnend af te sluiten. En zo heeft de jeugd gewonnen van uh, de gedegenheid. Een man die al 41 is hier zijn de eerste finale heeft te spelen. Maar het is de 22-jarige Kasper Telun die het nationaal kampioenschap tafeltennis 2013 op zijn naam heeft geschreven. Hier in Zwolle. Ten koste van Jona Kaan. Dan gaan we even naar Bas Tegeler. Ado Den Haag tegen Heracles. Het is 0-0 na 23 minuten. Maar Heracles is zo aan het knoeien dat er vroeg of laat een moment komt dat Ado gaat profiteren. Er worden veel fouten gemaakt. Onnodige fouten. Ook nu weer een overtreding. Nadat eigenlijk een aanval van Ado via een paas van Sherry de diepte in wordt onderschept en eigenlijk al geneutraliseerd lijkt, komt de bal terug. En moet Dorda aan de noodrem trekken om opnieuw Sherry van de bal te zetten op 20 meter van het doel. En dat levert dan een vrij schop op voor Ado. We hebben Heracles nog niet veel op de helft van de ploeg uit Den Haag gezien. Eén keer gebeurde dat wel en toen kon Everton schieten, kwam ineens vanaf de rechterkant, dribbelde naar binnen en schoot vanaf 35 meter de bal nou ja, tegen de handen uiteindelijk op van Coutinho. Maar als hij er niet met zijn handen bij komt te keeper, dan vliegt die bal de kruising in. Prachtig schot, maar dus net aangeraakt door de keeper van Den Haag. Die verder niets te doen heeft gehad. En de man aan de andere kant, Pasveer, heeft nu de muur klaargezet. En hoop maar dat het meevalt als zich heeft gemeld voor de vrij schot. Bal gaat over de muur, maar vrij makkelijk omdat hij te zacht is. In de handen van de, de aanvoerder van de Herikles Remco Pasveer. Die heeft daar niet al te veel moeite mee. Maar het is wel de derde keer dat het doel van Herikles serieus onder vuur wordt genomen. Door Ado Den Haag. Dat is nog wel altijd de bovenliggende partij, hoewel het... Laten we zeggen hele felle energieke van de eerste 10 minuten ook een beetje uit de wedstrijd verdwenen is. Dat geeft Herikles in ieder geval de gelegenheid om wat beter in de wedstrijd te komen zonder dat het al te veel heeft opgeleverd. Schenkenveld nu op de helft van de tegenstander. Zoek contact met Gaurier. die dribbelt vanaf de rechterkant naar binnen. Wordt door drie mensen achtervolgd. Zoek contact met Castellon de spits die glijdt eigenlijk in de aanname weg. Er is geen overtreding gemaakt. Nou glijdt de man die dan de dader zou moeten zijn geweest Wormgoor zelf ook weg en neemt Herikles alsnog over. Kan de bal naar Fajnovic die draait heel slim met een beweging weg van zijn tegenstander van Duinen. De bal komt aan de linkerkant uit wordt doordaan nu zomaar weer inlevert bij Ado Den Haag. Meteen de diepe bal op Vicento. Dan moet de keeper pas weer zijn strafgebied uit. Dat doet hij overigens naar behoren. Kan de bal aan de linkerkant kwijt bij Duarte. Maar de zoveelste slordigheid aan de kant van Heracles dat zichzelf een hele slechte dienst bewijst. En eigenlijk zichzelf al een minuut of 24 lang uit de wedstrijd speelt. Door uh, ja, de bal zomaar telkens maar aan de tegenstander te geven. Dan wordt voetballen wel heel moeilijk. Het is nog 0-0. Maar Ado is er dichterbij geweest dan Heracles bij het maken van een goal. Dus de ploeg uit allemaal zal er tevreden bij zijn dat het 0-0 is. RKC AZ 2-1, 1-0, Mart Leader, 1 en door 2-1, Mart Leader. Follow the leader klonk het door het kleine stadionnetje van RKC. Belangrijke punten, belangrijke doelpunten. En Jeroen Guter praat met de maker van die twee goals voor RKC, Mart Leader. Mart, is het je mooiste wedstrijd uit je carrière tot nog toe? Ja, die is nog niet zo lang bezig, dus ik denk het wel. Ja, en wat een verhaal hè, twee goals op het moment dat RKC het hardst nodig heeft. Nou, zeker belangrijke goals. Ik bedoel, overwinning was nodig. En uh, zijn blij dat, dat vandaag gebeurd is. Met wat voor spanning begonnen jullie aan de wedstrijd? Uh, geen. Ik bedoel, uh, je moet gewoon elke wedstrijd hetzelfde ingaan. En soms is het mee, uh, soms tegen. nu, uh, gelukkig uh, staat het mee. Maar jullie stonden aardig op de ranglijst uh, in de winterstop. En jullie hebben een vrije val gemaakt. Dus dan weet je dat elke wedstrijd eigenlijk steeds belangrijker wordt. Dus dat neemt toch wel wat met zich mee. Ja, tuurlijk, maar uh, je hebt altijd de seizoenperiodes dat het eventjes niet loopt. En... Uh, Goed, dan moet je gewoon hard blijven werken. Uh, je ziet, het eerste kwartier ging het ook niet uh, echt top. Daarna pakken we het op, uh, winnen we de duels en uh, met hard werken uh, boek je resultaat. Ja, want dat is ook wat er gebeurt bij jouw doelpunten. Je wint je duels op cruciale momenten. Ja, denk ik wel. En, uh, dan uh, in het netje. Ja, de eerste was uh, met Marcellus. Daar ben je gewoon doortastende. Uh, ja, klopt. Ik kwam volgens mij in mijn borst mee. En Daarna uh, was ik net iets eerder bij de bal en uh, haal ik uh, uit en uh, die zit erin. Dat was eentje in de categorie niet denken maar doen. Ja, klopt. Zeker gewoon uh, uithalen en hij uh, uh, zat. En bij de tweede doelpunt is dat eigenlijk hetzelfde. Hè? Want je komt in die situatie, wie je terecht op de achterlijn, waardoor de bal in de kluts komt. En vervolgens gaat hij omhoog en dan win je van twee man. Ja, nou, een stukje timing uh, denk ik uh, waardoor ik hoger in hun kwam. Hoe belangrijk is dit voor jullie? Dat was ik net als zij, heel belangrijk. Uh, we komen nu op het punt boven Asset. En uh, ja, die lijn moeten we gewoon doortrekken. Mart Lieder van RKC. Succes voor Teun Buijs, de Nederlandse volleybalcoach. Hij heeft juist met de speelsters van Schweringen... SC de Duitse beker geprolongeerd. Vloeg waar ook de Nederlandse speelsters Anne Buijs en Quinta Steenbergen spelen. Versloeg in de finale in Halle-Wiesbanen met 3-0. We gaan eruit voor het tijdgewijde journaal van vijf uur. Zijn daarna bij u terug. Natuurlijk met het vervolg van de wedstrijd tussen Heracles en ADO Den Haag. In Den Haag dus ADO-Heracles. Daar staat het nog 0-0. En ook de ontknoping straks. Elko Sint-Nicolaas, laatste onderdeel op de zevenkamp. Kan hij zijn gouden positie vasthouden bij de EK Indoor. Krijgt van mij ook nog de andere uitslagen van het voetbal van vandaag. Het begon om half 1 met NEC Feyenoord 0-3. RKC AZ hoorde u net. Mart Lieder 2-1. En Roda Groningen 4 -3. Eén en wees langs de lijn op één Exclusief in Studio Itzerda. Zowel die potwormen als die regenwormen als die springstaarten... die maken eigenlijk een voedselweb onder de grond. Smaakt dat naar meer? Ze zijn prachtige dieren, want ze zijn altijd schoon. Als wij even in de grond zijn, dan zijn we smerig. Luister dan, straks kwart over zes. En je hebt de pendelende worm. En die is eigenlijk qua functie in de bodem is die uniek. Studio Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten.